en dat is de raad van commissaris in het verkeerde keelgat geschoten. Erboudak kwam de laatste weken in het nieuws... wegens een conflict van het ziekenhuis met Achmea... over het vergoeden van behandelingen. De schorsing van Erboudak heeft volgens het ziekenhuis... niet met het conflict te maken, maar met haar solistische optreden. Het ziet er naar uit dat Nederland extra tijd krijgt... om het begrotingstekort naar maximaal 3 procent te brengen. Dat valt op te maken uit uitspraken van Eurocommissaris Rein.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 In mei en juni bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Maxima alle provincies van Nederland. Per dag staan twee provincies op het programma. Ze beginnen hun rondtoer in Groningen en Drenthe op 28 mei. Ze bezoeken niet alleen de hoofdsteden, maar ook enkele andere plaatsen in die provincies. Het laatste bezoek is aan Zeeland en Zuid-Holland op 21 juni. In november bezoeken het nieuwe staatshoofd en zijn vrouw het Caribisch deel van het Koninkrijk.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 In New York is op verzoek van de Nederlandse politie een Amerikaan opgepakt. Die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij 15 juni aan de Bijlandse Laan in Rotterdam. Een man van 43 uit de Dominicaanse Republiek kwam toen om het leven. De schietpartij was op klaarlichte dag, veel mensen waren getuigen. De politie had al gauw twee verdachten op het oog, maar die bleken niet meer in Nederland te zijn. Vorig jaar werd al een man van 49 opgepakt in Spanje.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 Aan WB Verkeersinformatie, het is een niet al te drukke avondspits. 50 kilometer file staat er. De meeste van die files staan bij Rotterdam. Had ook te maken met een aanrijding eerder vanmiddag op de A20. Het is nog wat langzaam rijden op de A16 Breda richting Rotterdam... voor het Knopen-Terbrechtseplein. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... tussen Knopen-Terbrechtseplein en rotterdam krooswijk 3 kilometer. Dat had dus te maken met de aanrijding. Maar de reisschokken zijn alweer een tijdje open.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 Vanavond start een nieuwe reeks Flikker Maastricht. Vols en Eva zijn regisseur af en moet in de politie de Straat op. Daar krijgen ze te maken met de moord op een kookdealer. En dan is daar nog Daan de Vos. Hij dwingt af dat Wolson en Eva niet langer contact met hem mogen hebben. Prima deal, zou je zeggen. Of toch niet? Kijk vanavond naar een splinternieuwe aflevering van Flikker Maastricht. half negen, Tros, Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van sloten. Hele goede middag op deze vrijdag. Air Frans KLM heeft een nieuwe topman straks een gesprek daarmee. Mooiste gesloopte kerk hebben we ook aandacht voor. De werkdruk van rechters is te hoog en slachtoffers krijgen inspraak over de eis tegen de verdachte. Slachtoffers mogen voortaan meepraten over de straf die de dader krijgt. Dat schreef staatssecretaris Steven van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ik kon hem uitgebreid horen hier op deze zender. Deze maatregel heeft hij rechtstreeks overgenomen uit het boek van advocaat Richard Korven. Advocaat in de Amsterdamse Zedenzaak en hij is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Steven schrijft dat uw boek aanleiding was voor deze wetswijziging. Wat vindt u ervan, zoals hij het nu verwoord heeft en van plan is? Nou, het is een uh, goed begin. Een goed begin. Een goed begin. Uh, je zou natuurlijk wensen dat slachtoffers uh, volledig partij zijn in het strafproces. Het gaat per slotverrekening om het recht dat ook ten hun aanzien is geschonden... waar recht op wordt gedaan. Maar wat ontbreekt er dan nog? Nou, ze zijn geen partij. Dus uh, zij mogen zich bijvoorbeeld uh, nu nog niet uitlaten over de strafmaat. Als Steven een zin krijgt, mag dat wel. Maar ze mogen zich dan weer niet uitlaten over de bewezenverklaring. Ze mogen geen hoger beroep instellen. Ze hebben niet automatisch recht op de stukken. Gaat u zomaar door... Dat vindt u dat er eigenlijk ook nog geregeld zou moeten worden? Nou, weet u, het is, het is een mooie vooruitgang. Eerst mochten slachtoffers eigenlijk helemaal niets. Uh, nu mogen ze een, een aantal dingen, maar ik zou willen dat ze de gelijke rechten krijgen als de verdachten. Ja, je kan ook zeggen, het is uh, al een kleine stap hè, dat de slachtoffer nu wel gehoord wordt. Uh, nou ja, dat is een vrij wezenlijke stap. Want uh, eerder waren ze monddood. Uh, toen mochten ze uh, bijna alles zeggen. Uh, nu, nu nog weer iets meer. Uh, maar ik begrijp niet zo goed waar de angst vandaan komt... om die mensen gewoon een fatsoenlijke positie te geven. Dan hoor ik uh, ja, die angst waar u het nu over heeft... daar hoor ik vandaag ook heel veel uh, over van juristen... die zeggen, nou, slachtoffers zouden ook wel eens teleurgesteld kunnen worden... als ja. er een lagere straf opgelegd wordt dan er geëist wordt. Ja, alsof dat allemaal hele domme mensen zijn. Het, het is net of je wordt teruggeworpen in de jaren 50. Toen zeiden de witte jas... Dat waren de dokters tegen de patiënten. Wij weten wat goed voor u is. En het lijkt er wel op alsof de zwarte jassen, de togedragers... zeker de academici, nu tegen de burger zeggen... houdt uw mond maar, wij weten wel wat goed voor u is. Uh, ik denk dat de burger inmiddels dat zelf best kan. Nou, hoor ik niet het woord van wij weten wel wat u goed, uh, goed voor u is... maar meer van de teleurstelling. Stel, hè, een, een slachtoffer denkt dat er vijf jaar uh, uiteindelijk uitkomt... en er komt maar één jaar uit, of, ja. of, of nog minder. Ja, Dan is er een... toch sprake van een soort teleurstelling, ja, lijkt mij. Nou ja, weet u, uh, ik heb vandaag uh, een uitspraak gehad... In een moordzaak waar ik de nabestaanden bij stond, die had ik voorspeld dat dat 16 jaar zou worden. Het werd 16 jaar. Uh, je kunt ook mensen van tevoren natuurlijk goed voorlichten en dan vinden ze dat nog steeds weinig, uh, maar ze wisten dat het risico bestond. Ja, precies. U zegt eigenlijk, als er ook sprake is van goede voorlichting, ook van de slachtoffers, dan kan dat op zich geen kwaad en is het gewoon. Uh, ja, kijk, dan kan het slachtoffer zelf die afweging maken of hij uh, wil spreken, wat hij wil zeggen, of hij mee wil doen aan het proces of niet. Uh, maar ik vind echt dat je dat aan het slachtoffer zelf moet overlaten... en dat niet heel paternalistisch voor hem of haar moet gaan beslissen. Ja, dus die kritiek vindt u inderdaad een beetje vergelijkbaar... zoals u zei, met de witte jassen uit de jaren 50. Dan nou, bent u advocaat uh, van de slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak. Zou het goed zijn geweest als die slachtoffers in hun zaak... Um, hun ja hadden kunnen doen? Nou ja, die hebben mogen spreken over de gevolgen... Uh, die hebben zich niet mogen uitlaten over de strafmaat. Uh, maar je hebt kunnen zien dat de rechtbank wel heel veel waarde heeft gehecht aan uh, wat die mensen in het spreekrecht hebben verteld. En ik merk ook nu bij de voorbereiding naar die zaak uh, dat het openbaar ministerie blij is dat ouders ook in hoger beroep weer gebruik maken van hun spreekrecht. Dus ik denk dat het voor de voorlichting van de rechtbank of een hof die een beslissing moet nemen over een zaak heel dienstig is. Goed, het is een goede stap, maar er moeten eigenlijk nog meer stappen worden gezet, meneer Korver. Zeker. Ik dank u vriendelijk voor uw toelichting. Graag gedaan. Richard Korven was dat. De Raad voor de Rechtspraak verblijven in het juridische gedeelte. Geeft rechters meer tijd om tot een uitspraak te komen. Een reactie na een brandbrief van rechters die last hebben van te hoge werkdruk. Onze verslaggever Joris van den Kerkhof die is in Utrecht bij familierechter van Rijzen. Joris, het is vrijdagmiddag. Hoe druk is het daar? Ja, dat drukt op de gangen valt mee, Bert. Het is eigenlijk wel stil. Dan mag ik hier een deurtje open doen, een schuifdeur. En achter die schuifdeur. Oeh, dat is een mooie. Hier zit mevrouw van Rijzen. Met allemaal, ik durf bijna niet te vragen. Ik mag er niet in kijken, hè. maar het is toch wel een centimeter of 15 hoog. En het zijn drie grote stapels. Dit moet vandaag nog? Ja, dat moet vandaag nog weggewerkt worden. Ja, dan moet ik vandaag uh, of nakijken en dan gaat het terug naar de G4 om verbeteringen aan te brengen. Of ik kan mijn handtekening zetten en dan kan het vandaag nog de deur uit. Hoe blij was u toen u hoorde dat de Raad van de Rechtspraak vond van nou, u mag er wel wat langer over doen? Daar was ik wel blij om. Dat, ik vind het een, um, een mooie uitspraak. Uh, het is, het is Je had hem zelf kunnen doen. <laughs> nou, het, het is vrij snel, dat vind ik, dat we, dat we die brief hebben gekregen. Ze zijn uh, behoorlijk snel in actie gekomen. Wat het precies in de praktijk gaat inhouden, daar heb ik geen idee van. En, uh, er wordt meer tijd toegezegd. We mogen de tijd nemen die nodig is. En dat wordt nu erkend door de Raad voor de Rechtspraak. En dat is, dat is heel prettig. Nou, zit ik met een rechter te praten. Maar u ziet er zo helemaal niet uit. Hoe denkt u dat rechters eruit zien? Nou, die hebben. Hier hangt uw jas en daarachter hangt iets zwarts. Ja, <laughs> zo ja. zie je een rechter. Ja, u bent nu bij mij op de werkkamer. Dan heb ik uiteraard geen toga aan. Dat zou een beetje gek gezicht zijn. Um, ja, en hier en ben ik ook nog eens in mijn vrijdagkloffie. Dus dat, uh, dat ziet er wel misschien anders uit. Maar ik hoor het vaker op zitting... Op dat nog steeds mensen toch verwachten dat er uh, oudere grijze heren zitten. En dat is al lang niet meer het geval. Niet eens grijs, hè? Nog niet, nee. nee. nee. gaan we het straks hebben over um, wat die drukte dan is van uw werk. En waar u, want er liggen allemaal papieren daar door elkaar heen waar u nu mee bezig bent. En hoe dat vrijdagkloffie er dan uh, uitziet, ben ik ook wel heel nieuwsgierig. naar. Nou, Joris van den Kerkhof was dat vanuit Utrecht. Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland honderden kerken gesloopt. Door teruglopende bezoekersaantallen raakten de kerken leeg... en werd het onderhoud te duur. Het Nederlands Dagblad begint vandaag met een verkiezing... van de mooiste gesloopte kerk. En Daniel Gillesse is van het Nederlands Dagblad. Goedemiddag. Goedemiddag. Wel een bijzondere uitverkiezing. Waarom? Nou, de aanleiding is eigenlijk dat ik um, een tweet zag van uh, een deelraadvoorzitter in Rotterdam die de koninginnenkerk uh, een foto daarvan twitterde. En ik dacht, hé, hey, dat is wel opvallend. Uh, Zo'n mooi gebouw gesloopt. Wat zou er nog meer gesloopt zijn? En uh, dat triggerde om dat eens uit te gaan zoeken. Ja. En um, ja, om dat in beeld te brengen, um, eigenlijk ook vooral om natuurlijk, uh, ja, herinneringen op te halen. Je kunt eens ja, vergapen aan wat er voor moois eigenlijk allemaal uh, verdwenen is. Um, daarnaast laat het ook zien uh, wat de secularisatie in Nederland, de ontkerkelijking in Nederland heeft gedaan. En uh, nou ja, we gaan minder naar de kerk of, of yeah. niet naar de kerk. En we hebben er geen geld voor over. En dat betekent ook dat er deze gebouwen leeg komen te staan. Maar is, dat, is dit uh, vooral een herinnering ophalen? Het vastleggen van dat wat er was? Of is het ook een poging om het misschien te kunnen voorkomen? Ja, beide eigenlijk. Natuurlijk uh, wil je in eerste instantie ook laten zien van wat was... Um, maar daarnaast uh, is het iets wat nog doorgaat. Uh, de de, de ontkerkering gaat door, dan komen er komen toch nog steeds meer uh, lege kerken. De voorspelling was geloof ik dat er dit jaar wel 100 kerken gesloopt zouden worden. Ja, nou gesloopt, in elk geval de komende jaren zitten er honderden, zo'n 3 4 500 kerken is de verwachting. Dat is altijd een beetje lastig inschat natuurlijk, dat, dat die overboden gaan worden. En een deel zal daar wellicht uh, herbestemd kunnen worden, dus een andere functie kunnen krijgen. Maar um, de kans is in ieder geval groot dat er ook een aantal en dat zijn dan die wederopbouwkerken uit de jaren 60 en 70, dat die uh, gesloopt gaan worden. Maar toch niet alleen die kerken, toch ook soms, uh, nou niet monumentaal, want daar ben je beschermd, maar mm -hmm. bijna monumentale kerken? Precies. Bijna monumentaal. Ja, kijk, monumentale dieselen, uh, dat is ook in de, in de jaren 70 en, en, en zeker in de jaren 80 werd duidelijk van oké, okay, we moeten ze echt beschermen. En uh, dat gaat ook trouwens met een aantal, uh, zegt een, uh, iemand in het Nederlands Dagblad, een, een van, de Rijks, van de Rijksdienst uh, voor het culturele erfgoed, zegt ook we gaan ook 14 uh, gebouwen, kerkgebouwen uit de jaren, periode van de jaren 60 tot, uh, tot de jaren, half jaren 70 uh, gaan we beschermen. Um, uh, maar inderdaad, ook kerken die, uh, die waarvan je denkt... Hey, die zitten een beetje een randje uh, monumentaal... Uh, worden toch met sloop bedreigd. Omdat de vraag is, wat kun je er verder mee op dit moment? Ja, ja en, en, en het, het kost natuurlijk ook nogal uh, wat geld, zegt de ja, zuinige Nederlander. Ja, dat is zeker het geval. En dan is de vraag ook wat wij daar als Nederlander wellicht uh, voor over hebben... om ook uh, deze uh, monumenten, of bijna monumenten, uh, te beschermen. Want het bepaalt in uh, sommige gevallen toch wel het stadsbeeld. En als je ziet dat nou ja, vroeger in Breda vijf kerktoren had en er nu nog maar twee, uh, uh, Ja, uh, dat bepaalt ook je, je skyline, zullen we maar zeggen. Hoeveel uh, kerken staan er ondertussen op de mooiste gesloopte kerk.nl? Want dat is de titel van de website. Ja, uh, daar staan er 58 op. We hebben uh, voor gekozen om uh, kerken te selecteren die voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd... ...en erna uh, zijn gesloopt. Um, uh, die sloop daarmee heeft ook inderdaad met die secularisatie dus te maken... ...en ook in bepaalde gevallen met, uh, met slecht onderhoud. Maar um, uh, vooral die, die, die, die terugloop in kerkgang ja. uh, was daar de oorzaak van. En we hebben daar de belangrijkste, met behulp van een aantal deskundigen... ...de belangrijkste uitgekozen. En dat zijn deze 58. En tot wanneer kan er gestemd worden? Tot 10 maart. Tot 10 maart. En dan, en dan in de loop daarna uh, zullen we in Nederlands dagblad ook bekendmaken... ...wat uh, de winnaar is. Via de krant. En uh, nog één keer dan de website, mooiste geslooptekerk.nl Prima, meneer Gillissen, ik dank u wel. Hartelijk bedankt. Camille Eurlings wordt op een ongelukkig moment gepresenteerd als nieuwe baas van de KLM. Kort nadat een verlies van 1,2 miljard euro namelijk bekend was gemaakt. We spreken zo met Eurlings. En nu spreken we met Jolanda van der Velde bij de ANWB zojuist. 50 kilometer, is dat toe of afgenomen? Nee, 44 kilometer. Het stelt echt niet veel voor. De uh, meeste vertraging wel Rotterdam en omgeving. Maar ja, 12 files. Ik noem dat maar even de twee langste van dit moment. De een staat op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Knopen-Kleinpolderplein 5 kilometer. De ander op de A16 Breda-Rotterdam. Voor het Knopen-Tebrechtseplein 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. en Frans Kalem, we hadden het er net al over... heeft vorig jaar een enorm verlies geleden van 1,2 miljard euro. Omzet nam wel toe met ruim 5 procent. Luister naar topman Hartman, want die legt uit... wat de oorzaak is van het slechte resultaat. Ja, dat is te verklaren uit het feit dat wij vorig jaar hebben aangegeven... dat wij in ons programma, het ombuigingsprogramma Transform... grote voorzieningen zouden treffen. Die zitten daarin. Maar het goede nieuws is dat wij ons uh, resultaat uit uh, de operatie... Dat we dat verbeterd hebben, dus ons hebben gehouden aan de afspraken. Een moeilijk punt blijft de, de hoge brandstofprijs. Inderdaad, 890 miljoen meer brandstofkosten. Dat is een zware aanslag op het resultaat. Lijkt me ook frustrerend, want het is iets wat buiten de invloedssfeer ligt. Ja, dat is uh, altijd frustrerend, maar daar heb je weinig aan in het leven, dus uh, je zult er wat aan moeten doen. En ik vind dat we goed in staat zijn geweest om de kosten per eenheid om te buigen. Maar wat veel belangrijker is, onze netto schuld. Dat was de huidige topman van KLM Air France, Peter Hartman. Hij maakt plaats voor Camille Eurlings, die per 1 juli bestuursvoorzitter wordt. Onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker, sprak de voormalige CDA-politicus in Parijs. Het was heel nieuw om hier op het podium te staan. Tegelijkertijd zie ik mijn collega's van KLM en Air France elke week verschillende malen. En na een paar jaar ben je erg op elkaar ingespeeld. Maar hier was het de eerste keer. Wat is uw ambitie met deze functie? Wat wilt u bereiken? Mijn ambitie is om het oergevoel, de oerkracht van KLM verder te versterken. KLM is niet zomaar een bedrijf. KLM is een bedrijf waar 37.000 mensen een blauw hart hebben... en echt voor die club voelen. En heel diep voor die club willen gaan. En daar wil ik verder op inzetten. Heeft u wel dus de indruk dat in Nederland vergeten wordt dat KLM over die oerkracht beschikt? Ik denk dat heel veel Nederlanders een bijzonder gevoel bij KLM hebben. Uh, dat merk je ook uit de reacties nu, de nationale trots. Nederlanders beseffen dat het eigenlijk heel gek is... dat een klein land zo'n grote luchtvaartmaatschappij heeft... die ook nog eens de oudste in de hele wereld is. En uh, nou, dat is een prachtig iets om met zo'n bedrijf te mogen werken. Mensen zijn heel gemotiveerd... En dat is eigenlijk het beste wat je kunt hebben. Tegelijkertijd, u stapt nu op een ja, rijdende trein in uw, in uw vakgebied. En, uh, een vliegtuig dat opstijgt. Uh, ja. uh, het is een moeilijke periode. 1,2 miljard euro verlies is vandaag bekendgemaakt. Is het ook niet erg lastig om nu deze functie te gaan kleden? De luchtvaart is altijd een business waar de marges heel klein zijn. Maar dat betekent dat je heel creatief moet zijn... en dat je alles op alles moet zetten. Ik houd van een echte challenge, van een echte uitdaging. En vandaag zijn de cijfers weliswaar nog negatief, maar dat is ook omdat er heel veel is geïnvesteerd in de hervorming van het bedrijf. Ik heb er vertrouwen in dat niet alleen KLM dat nu weer zwarte cijfers schrijft er goed uitkomt maar ook dat Air France een geweldige slag naar het positieve gaat maken. En parlez français? is un een probleem? Oui, je parlez français. <laughs> maar ik vind het Nederlands en zeker het Limburgs toch nog net wat gemakkelijker. Oh, maar daar vraagt hij dan weer niet over door. Camille Heurlings was dat. In gesprek met onze correspondent Ron Linker in Parijs. Gaan we naar Zuid-Afrika. Want in Zuid-Afrika is Oscar Pistorius op borgtocht vrijgekomen. Gehandicapte atleet wordt beschuldigd van moord met voorbedachte raden op zijn vriendin Riva Steenkamp. Zaak trekt wereldwijd enorm veel media-aandacht. Na een hoorzitting van vier dagen kwam de rechter vanmiddag met zijn oordeel. Having regard to the fact that the accused is not a flight risk. and that the accused does not show a propensity to commit violence. I come to the conclusion that. De heeft een zaak om op Ja. Correspondent Ellis van Gelder was erbij in de rechtszaak in Pretoria. Ellis, hij vormt dus eigenlijk geen vluchtrisico. Dat is de kern van het betoog. Ja, dat is inderdaad de kern van het betoog. De advocaat van Pistorius, ook vandaag nog, die zei van: Ja, het is heel erg moeilijk ook voor Pistorius om te vluchten. Uh, met zijn prothese komt hij bijvoorbeeld niet eens de poortjes van het vliegveld door. En eigenlijk is dat ook wel iets wat de rechter al een beetje aangaf de afgelopen dagen. Hij is zo'n. Ja, bekend gezicht, een topatleet. Hij kan zich niet zomaar ergens schuil gaan houden. Dus ja, in eerste instantie geen vluchtgevaar, geen risico voor de samenleving. En uh, ja, ook zei de rechter dat hij ook wel waardeerde dat die story is al nu zo vroeg in de zaak zelf met een verklaring was gekomen. Ja, en er was ook iemand die we net yes hoorden roepen. Was hij dat of was dat iemand anders? Nee, dat was eigenlijk een, een, een onbekende op de tribune. Pistorius uh, historie zelf, uh, ja, die huilde toen hij hoorde dat hij in ieder geval vrij vrijkomt. En zijn uh, familie gingen naar een kring staan om te bidden. Die hebben ook al een verklaring uitgegeven dat ze ja, blij zijn met deze beslissing. Maar dat ze nog wel steeds aan het rouwen zijn voor uh, Reva Steenkamp. Ja, zijn er ook voorwaarden aan verbonden? Ja, heel veel voorwaarden, ja. Uh, hij moet zich bijvoorbeeld twee keer per week melden bij het lokale politiebureau hier in uh, Pretoria. Uh, hij moet beide zijn paspoorten inleveren. Hij mag niet terug naar het uh, huis in uh, Pretoria waar hij uh, Reva Steenkamp heeft doodgeschoten. Uh, geen contact met getuigen. Ja, en hij moet uh, ja, flinke borg betalen, uh, 100.000 euro. Ja, en er was ook nog een alcoholvoorwaarde, begreep ik. Klopt, inderdaad. Hij mag ook uh, niet drinken en ook geen drugs gebruiken. Uh, ja, daarnaast krijgt hij ook nog een mobiele telefoon van de politie... waarop hij dag en nacht bereikbaar moet zijn. Is dat gebruikelijk trouwens in Zuid-Afrika, dat mensen op borgtocht vrijkomen... die van een dergelijk feit worden verdacht? Ja, dus is niet ongebruikelijk. Zolang er maar geen vluchtgevaar is, geen risico voor de samenleving... zolang ze maar niet denken dat hij getuigen gaat beïnvloeden... dan is het wel vrij gewoonbaar dat hij vrijkomt. Ja, dus de zaak van de staat is tot nu toe vooral indirect bewijs. Uh, er komt nog veel bewijs van forensische experts... dus dat wil niet zeggen dat die zaak ja, uh, gebaseerd blijft op indirect uh, bewijs. Maar voor nu... Ja. Uh, ja is hij vrij en uh, ja, mag die 4 juni weer terugkomen hier voor de rechtbank. Want dan begint het proces. Ik uh, dank je wel, de lijn werd een beetje slechter... maar we konden het met uh, gespitste oren toch nog net volgen. Ellis van Gelder was dat. Het is zeven minuten voor half zes tijd om het te hebben over voetbal. Een mooie wedstrijd staat op het affiche voor komende zondag in de Eredivisie. Feyenoord ontvangt in de de koploper PSV. Een cruciale wedstrijd voor de Rotterdammers... want bij een nederlaag haakt Feyenoord af in de titelstrijd. Ronald Koeman weet wat hij van PSV kan verwachten. Zoals altijd, afwachtend, in uitwedstrijden. Behoudend? Nou ja, ze, ze zetten... Tenminste, in, in de meeste uitwedstrijden... hebben ze niet snel druk gezet op de tegenstander. Zakken ze ver terug... Dat hebben ze ook gedaan in de, in de twee wedstrijden die wij in Eindhoven over hebben gespeeld. Dus daar ga ik vanuit. Het is een ploeg wat... En dat kunnen ze. Want daar hebben ze ook de kwaliteiten voor. Uh, om af te wachten. En dan te wachten op de momenten. Want ze hebben natuurlijk een aanvallend opzicht. Een aantal fantastische spelers die uh, of individuele kwaliteiten of, of snelheid... natuurlijk makkelijk uh, kansen kunnen creëren. En, en daaruit het rendement kunnen halen. Maar het is geen elftal wat je... Het mes op de kel zet vanaf het begin. Ik heb zelf wel eens uh, uitgesproken van het is me een, een, een doel, een wens van me. om de spelers hier weer met knikkende knietjes naar de kuip te krijgen. Nou, dat is inmiddels wel gelukt, kunnen we stellen. Hoort PSV daar ook bij, denk je? Ja. Ja, ook een geluidere ploeg als deze. Oh ja, geluidere ploeg. Uh... Ik denk als het echt geluid was, hadden ze veel meer punten losgestaan. Ronald de Boer, coach van Feyenoord, zei dat tegen Matthijs Weststraat. De PSV dus met knikkende knietjes naar de Kuip. Maar klopt dat ook? Het is een mooie vraag voor de coach van PSV, Dick Advocaat. Hij werd gezeild door Ejold Kloosterboer. Feyenoord is de laatste 16 maanden ongeslagen in competitieverband. Dat is een hele prestatie. Denkt u dat er zoiets bestaat als Kuipvrees? Nou, dat hebben wij niet. De PSV heeft het wel moeilijk gehad de afgelopen jaren. Ja, nee, oké, okay, dan gaan we veranderen. We willen... We willen ik, ik denk, wat ik eigenlijk in het begin al uh, vermeldde... dat in de Kuip spelen een geweldige belevenis is. Toch? Bent u het met mij eens dat als je kampioen wilt worden... je gaat als koploper naar de Kuip... dat je ook moet laten zien dat je het in de Kuip kan? Nou, je moet laten zien dat je een goed resultaat weg kan halen. Dat is het belangrijkste. Wat is voor u een goed resultaat? Als je wint. Wat is dan het verschil? Als je, je kan ook gelijk spelen in de afloop... en dan kan je zeggen, nou ja, dit was het maximale wat we eruit konden halen. Ja. Het is zo moeilijk te zeggen van... maar de intentie moet er altijd zijn om, om te winnen. Ja, en dat lukt niet altijd. En wat opvalt bij Feyenoord de laatste tijd... is uh, uh, gevoeligheid voor standaard situaties. Op welke manier kan PSV daar gebruik van maken? Door de corner te scoren. Denkt u daarover na? Gaat, traint u daarop? Nee, dat, dat, dat is ook bijna niet te trainen. Ik denk dat alles te trainen is, maar dat soort dingen... Zijn, is gewoon niet te trainen. Je gaat gewoon je corners nemen en we zeggen wie, wie waar gaat staan en dat soort dingen. En, uh, ze moeten zorgen dat ze proberen te winnen, zowel defensief als aanvallend. Maar dat is heel moeilijk, uh, moeilijk aan te geven. Het feit dat Van Bommel uh, wegvalt, ja, we beginnen er al bijna aan te wennen, het zou niet moeten. Is dat iets wat u uh, zorgen baart? Ja, maar dan ga ik weer terugvallen. Uh, het heeft geen zin om daarover te praten, want hij is er niet. Dus, dus diegene die er nu staat, die moet dat gewoon overnemen. Anders speel je niet bij PSV. Ja, zei de trainer van PSV, dik advocaat. En daarvoor hoor u de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Zondag dus, Feyenoord tegen PSV zonder de geschorste Mark van Bommel. Aftrap om half één. en u raadt het al gewoon te beluisteren hier via deze zender Radio 1. Honderden zilveren munten hebben ruim 400 jaar onder de grond gelegen... achter het Rotterdamse stadhuis. Het geld is in een oude schoen gevonden... in de bouwput van het voormalige Timmerhuis. Op een slof in een oude voetbalschoen, zeggen ze. Verslaggever Jurie Gordijn van RTV Rijnmond... was bij de onthulling van de Grote Font. Het is een schoen met 477 zilveren munten. Die uit de 16e eeuw zijn. De, munt, de oudste munt. Is van 1472, de jongste munt van 1592. Nee. Dieke Wesseling, archeologe bij Boor. Het grote moment is er geweest, het doek is eraf, we hebben het eindelijk kunnen zien. Er ligt inderdaad een schat onder. Ik was een beetje sceptisch van tevoren, want ik dacht, ja, ze noemen het wel een schat. En er ligt vast een oude schoen. Een oude schoen ligt er, maar de oude schoen is gevuld met muntjes. Waar, waar, waar kijken we nu precies naar? Nou, we kijken inderdaad naar een oude schoen met uh, daarin en daaromheen 477 zilveren munten. En die dateren zo uit uh, de periode tussen 1500 en 1600. Dus uh, ruim 400 jaar oud. 400 jaar hebben die uh, ja, onder de grond gelegen, hier vlak achter. En, uh, nu zijn ze weer ontdekt. Hoe belangrijk is deze ontdekking? Nou, zeker uh, heel belangrijk, omdat het... Uh, nou, we, we hebben een hele opgraving. Dus we hebben al heel veel gegevens over hoe de mensen hier leefden... en wat hier gebeurde in Rotterdam. En dit is eigenlijk ja, een heel bijzonder element. Dus het betekent dat iemand uh, zijn of haar spaargeld uh, ja, heeft verstopt. En dat, ja, dat geeft toch ook een persoonlijk tintje aan het archeologische verhaal. En het zegt ook iets over de tijd. Hè? De Tachtigjarige Oorlog, onrustige tijden in Rotterdam. Nou ja, dan verstopt je misschien je geld... En uh, uh, ja, toch nooit meer op, uh, opgehaald dat geld. Dus uh, wie weet wat er met die persoon gebeurd is. Um, kunt u iets zeggen over de datering van deze munten? Ja, het zijn dus uh, allemaal zilveren munten. De oudste munt is uit 1472 en de, de jongste munt is uit 1592. En ze, zijn, ze waren in die tijd alles bij elkaar, was het ongeveer 50 gulden in die tijd waar. Maar als je bedenkt dat een, een geschoolde ambachtsman in die tijd, die verdiende ongeveer een gulden per dag. Dus omgerekend is dit zo'n twee maand ja, We hebben dus een, scho een schoen vol met geld ge gevonden nu. Is er kans dat er nog veel meer ligt hier achter het Timmerhuis. Nee, op... Onder het Timmerhuis eigenlijk, moet ik zeggen. Onder, ja, onder het toekomstige Timmerhuis. Nou, we zijn natuurlijk al een hele tijd aan het opgraven. Dus we hebben al veel gevonden. Ook metalen voorwerpen. Die vinden we met de metaaldetector. Dus we hebben al een hoop gevonden. De opgraving is bijna klaar. Vol na volgende week zijn we klaar. Dus... Uh... Ja, de meeste hebben we al uit de grond gehaald. En dit soort schatten, ja, dat uh, is niet dat er dan daarnaast nog eentje ligt, uh, zeg maar. Dat is heel uniek. Nu is deze, uh, deze schat met veel poeha en uh, gevoel voor theater ont, uh, onthuld. Wanneer kan het gewone volk het zien? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat willen we ook heel erg graag. Hij moet eerst worden schoongemaakt en dan uh, nog een keer heel goed bestudeerd. Je hebt muntspecialisten, die kunnen daar van alles uit. Er zitten munten uit Engeland bij, er zitten munten uit Spanje bij. Nou, dat kan allemaal nog uit Uitgezocht worden. Ja, en dan hopen we heel erg dat we het ergens kunnen tentoonstellen waar inderdaad uh, ja, alle Rotterdammers uh, het kunnen zien. En waar dat zal zijn, dat weten we nog niet. Maar uh, daar zijn we wel uh, hard naar op zoek. Burgemeester Abbottalen, toen hij het uh, doek wegtrok. Toen dacht hij zo, dat is een mooie financiële meevaller voor de gemeente Rotterdam. Ja, vooral voor de wethouder van Financiën, de wethouder uh, Krins. Dus ik heb de neiging om uh, de, die oude voor rotte schoen even mee te nemen tegen de wethouder. te zeggen, hier heb je een schat, lieve schat. Er lag achter het stadhuis honderden jaren gewoon een schat begraven. Ja, als ik het had geweten, dan was ik uh, diep in de nacht was ik, uh, gaan graven met een schepje. Dan was ik er niet zo snel bij gekomen, want het lag echt diep, meters, uh, meters diep. Maar het is mooi dat we dat hebben. Dat gaan we ook proberen te laten zien aan de Rotterdammers. Dat is natuurlijk uh, erg belangrijk. En twee, het, het geeft natuurlijk ook een inkijk in het leven in dit deel van de stad. En uh, daarmee wordt de Rotterdamse geschiedenis wel weer ingekleurd. En dat is belangrijk. De van Rotterdam, Abu Talib, was dat. In de bijdrage van Juri Gordijn van RTW Rijnmond. Straks het WK Baanwielrennen. Kirsten Wild in de finale van de Scratch. Maar eerst... Radio 1...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 Volgens het OM was de Gelder, die een kogel weer in het vest droeg... eigenlijk van plan om bij drie crashes toe te slaan. Nederland krijgt waarschijnlijk meer tijd om het begrotingstekort... terug te dringen naar maximaal 3%. Dat valt op te maken uit opmerkingen van eurocommissaris Reen. Hij wil soepeler zijn omdat Nederland in zijn ogen... geloofwaardige economische beleidsplannen heeft voor de middellange termijn. Reen zegt verder dat het de hoge tekort van Nederland komt... door de nationalisatie van SNS Reaal. En Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaanse atleet die wordt verdacht van moord... komt op borgtocht vrij. Volgens de rechter is er geen vluchtgevaar... en was Pistorius niet eerder gewelddadig. Blade Runner zelf zegt dat hij zijn vriendin, Riva Steenkamp... per ongeluk heeft gedood. Hij hield haar voor een inbreker. En dit zijn hoofdpunten. Het weer. Gert Hiemstra. Vandaag hebben we opnieuw veel bewolking...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 De temperatuur loopt op naar 1 à 2 graden boven nul. Alleen in Limburg blijft de temperatuur de hele dag net onder nul. De wind blijft uit het noordoosten waaien, is matig boven land en aan zee... en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, vind ik als 4 tot 6. En zondag is er veel bewolking. Opnieuw valt er dan wat sneeuw. Dat geldt ook voor maandag. Het blijft dan nog altijd koud door de combinatie van een stevige noordoostenwind... en maximumtemperaturen van 1 tot 4 graden. Na maandag wordt het langzaam minder koud. Aan WB Verkeersinformatie valt Reuze mee met de avondspits. 46 kilometer file in totaal. De meeste files staan bij Rotterdam. Rond Utrecht en Amsterdam is er nauwelijks vertraging. Knoemer maar drie: de A13 na Rotterdam bij de alfuit berkhon 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Stiederecht ook 3. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knopen te 4 kilometer.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 De het Radio 1 Journaal. We zijn druk aan het bellen over die problemen bij het ziekenhuis. Maar we beginnen met Minsk. Want in Minsk zijn de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Met zojuist een Nederlandse renster in actie. Kirsten Wild in de finale van het onderdeel Scratch. Sebastian Timmerman, ik spreek dat lekker uit... alsof ik snap ja. wat, uh, waar het over gaat. Maar Scratch, wat is dat? Het is eigenlijk uh, gewoon een rit in lijn... die dan uh, gaat over een tiental kilometers bij de vrouwen... Um, dus, zeg maar wat de massastart is bij het schaatsen. Je start, uh, er waren 18 deelnemers, en heel simpel: degene die als eerste die 10 kilometer heeft afgelegd, als eerste de, de rondjes heeft afgelegd, die wint. En Kirsten Wild wordt vijfde. Um, goede renster, Kirsten Wild bereidde zich voor op de weg. won drie ritten en het eindklassement van de ronde van Qatar een aantal weken geleden, de vrouwenronde van Qatar. Uh, maar gokte helemaal op de eindsprint in uh, deze wedstrijd, in dit wereldkampioenschap. En daar ontsnapten op een gegeven moment drie vrouwen. Een Poolse, uh, de wereldkampioenen van vorig jaar, Katarzyna Pavlovska. Kreeg een Mexicaanse met zich mee, Areola en de Ierse, Carolina Ryan. En daarachter was het kijken naar elkaar. En niemand wilde het gat dichtrijden na de drie dames. Ja, in de laatste anderhalve ronde. Toen versnelde het peloton. Ze kwamen ook nog wel in de buurt. Want die Ierse, die Ryan, wordt nog teruggepakt. Maar Pavlovska, de Poolse, niet. En zij wordt voor de tweede keer in haar carrière. En voor de tweede keer dus ook op rij. Wordt zij uh, wereldkampioene op dit onderdeel. Op de scratches bij de vrouwen. Goede renster trouwens. Yeah. Afgelopen zomer werd ze ook elfde bij de Olympische Spelen op de weg. Waar Marianne Vos won. Dus fietsen kan ze wel. En dat bewijst ze andermaal. Zij pakt het goud. Areola uit Mexico... Het Zilver en de Russische Evgenia Roman Jutta, eh, pakt de bronzen medaille En Kirsten Wild strandt dus op de vijfde plaats. Gegokt en verloren, zullen we maar Is zeggen. Is dat teleurstellend of hadden we, meer, hadden we dus meer van haar verwacht? Ja, kijk, ze heeft een hele sterke sprint. Daar gokte ze duidelijk op. Maar zo'n scratch race met 18 vrouwen... dan ben je afhankelijk eh, wie zo'n gat wil dichten, zeg maar. Er komt een beetje tactiek bij kijken. Zeker op het moment dat de drie dames eh, weg zijn gereden. Je hebt geen ploeggenoten in de baan. Uh, wat ik zei, gegokt en verloren. Dus als uh, uh, ja, als de, de, de kaarten net iets beter waren geschud, dan uh, had ze zeker voor een medaille kunnen gaan. Vijfde dus, uh, nou, dat uh, schrijven we bij in de analen. Komen er nog meer Nederlanders vandaag op de baan? Zeker weten. We krijgen later vanavond uh, bijvoorbeeld nog de puntenkoers met Wim Stroeten Gaat dus een beetje hetzelfde verhaal voor Wild. Uh, kan zomaar een medaille pakken, maar als het tegen zit kan hij ook zo elfde of twaalfde uh, worden. We zijn bezig met het Omnium. Dat loopt een beetje door de hele dag heen met Tim Veld. Die staat uh, na twee onderdelen op de zevende plaats. Het belangrijkste nog eigenlijk in het komende uur is de halve finale van het Keirin-toernooi. Weet je wel? Sprinten ja. met z'n tegelijk. Het onderdeel waarop Teun Mulder afgelopen zomer brons veroverde op de Olympische Spelen. Mulder rijdt niet, maar maar het jonge talent Matthijs Bugli rijdt wel. En die deed het in de eerste ronde heel goed. Kwalificeerde zich namelijk rechtstreeks voor de halve finale. En als ik kijk naar de, de setting, zeg maar. Zijn tegenstanders in die halve finale. Hij moet uh, in dat groepje van zes bij de beste drie eindigen... om naar de finale te gaan. Dan zou dat moeten kunnen. Matthijs Bugli komt als het goed is uh, voor zessen in actie... in die halve finale van het Kijringtonnoor. Meld je zo duidelijk weer. Sebastian Timmerman was dat. gaan wij in de tussentijd praten over... Europa en Nederland. Want in Nederland loopt het begrotingstekort dit jaar op tot 3,6 procent. Het is hoger dan de 3,3 procent waarop het CPB, het Centraal Planbureau, rekende. Olly Reen, de eurocommissaris, maakte dat vandaag bekend. Maar Nederland krijgt, net als andere landen, meer ruimte om dat begrotingsgat te vullen. Meer tijd dus. Dan gaan we over praten met Karsten Brzeski. Goedemiddag. Ja, hallo. Goedemiddag. Vanochtend ook op deze zender. Uh, meer tijd. Dat betekent dus dat de commissaris Reen de teugels laat vieren. Nou, ik denk uh, niet helemaal. Dus Meneer Reen heeft wel een beetje zijn nieuwe tanden laten zien. Want uh, in het verleden was de Europese Commissie toch een beetje een, een tandenloze tijger. Die wel kon roepen, maar op het, als het, toen het echt serieus werd, aan de kant werd geschoven door de regeringen. Op dit moment heeft de Europese Commissie veel meer macht gekregen. En dat laten ze ook duidelijk zien. Maar, maar waar macht... laten ze dat dan aan, aan zien? Want we krijgen wel gewoon meer tijd. Nou, ik heb meer tijd, maar ze laat zien, gewoon heel duidelijk, ze zwijt gewoon met de straf. Dus ja, ze zeggen, jullie blijven, uh, dus niet alleen Nederland, maar nog een aantal landen, dus twaalf landen in feite, jullie blijven op dat strafbankje zitten, maar de commissie is niet blind uh, tegen gewoon de, de zware recessie in heel veel landen en geeft daarom meer tijd, zodat landen zich niet kapot moeten sparen. Maar is dit niet dat gevalletje van blaffen, blaffen, blaffen, maar niet bijten? Op dit moment natuurlijk wel. Um, maar het is ook heel moeilijk voor de Europese Commissie. of wat moeten ze doen? Dus als, als ze nu gaan bijten... Um, dan, dan verhoogt ze wel de geloofwaardigheid van het, uh, van het nieuwe begrotingsregelwerk. Maar tegelijkertijd bijt misschien alle landen kapot of dood. Ja, is ook niet de bedoeling. Uh, als we naar de analyse verder gaan van hoe Nederland ervoor staat... hoe staan we ervoor? Nou, Op dit moment heel duidelijk gewoon een, een zware recessie. Dat zie je ook aan, aan alle indicatoren. Um, positief is, als je naar de, de commissievoorspellingen kijkt... dat de commissie toch ervan uitgaat dat er groei weer terugkomt. En uh, onmiddellijk in, de, in het tweede kwartaal van dit jaar. Dus de commissie voorspelt een geleidelijk herstel. Dus, dus dat is positief. En als je naar heel Europa kijkt... zie je natuurlijk, je hebt op dit moment heel, heel, heel, één heel sterk land. Dat zijn de Oosterburen uit Duitsland. Ja. Die spelen eigenlijk een beetje in hun, hun eigen divisie op dit moment. En dan hebben heel veel andere landen... Die doen het behoorlijk slecht. En eigenlijk ook Frankrijk, die het ook nog een stuk slechter doen dan Nederland. Ja, Wat vanochtend zei u dat u erg benieuwd was naar Frankrijk, hoe slecht ze het zouden doen. Doen ze het slechter dan verwacht? Het, het is nog een stuk slechter dan verwacht. Um, heel duidelijk, ook het begrotingstekort voor, voor Frankrijk wordt op dit moment uh, geraamd op uh, 3,7 procent. Dus nog een stuk hoger dan in Nederland. Nog hoger dan uh, drie maanden geleden. Um, en, en tegelijkertijd voldoet Frankrijk eigenlijk alleen maar op een nippertje aan de, aan de maatregelen, aan de eisen die Europa hun heeft opgelegd uh, twee jaar geleden. Ze gaan langs het randje. Dat is heel duidelijk langs het randje. Um, maar ook hier heeft Reen gezegd: Nou, dat is nog veel meer een borderline case dan alle andere landen. Maar ik denk dat ze ook hier gewoon naar uit zullen komen: Frankrijk minstens één jaar meer geven. Om gewoon ook gewoon Frankrijk het niet nog uh, zwaarder te maken. Ja, wat hebben we uiteindelijk aan uh, al deze beoordelingen en deze voorspellingen van hoe het verder gaat uh, met de economie? Ja, de voorspellingen. ik blijft natuurlijk heel veel koffie te kijken. Want we weten dat we net als met de weervoorspellingen... en de economen liggen ook heel vaak ernaast. Belangrijk zijn wel die begrotingsvoorspellingen... omdat gewoon de Europese Commissie veel meer macht heeft gekregen. En de Europese Commissie ligt nu aan de basis van begrotingscontroles. En daar mag de Europese Commissie hun eigen ramingen gebruiken... en niet de ramingen van nationale regeringen of nationale planbureaus. Ja, het is dus aan de ene kant politiek een belangrijke dag, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant moeten we natuurlijk wel eventjes wachten, want dit zijn de ramingen. Wanneer is het volgende grote moment in Europa? Nou, het volgende moment is gewoon in, in, in, in mei. In mei komt gewoon, er komen ook weer de, de ministers van Financiën bijeen en die moeten het erover hebben of um, landen al uit dat, of van dat strafbankje worden weggelaten en of ze gewoon een akkoord zijn met de Europese Commissie om landen meer tijd te geven. Ik dank u wel voor uw toelichting vanochtend en nog een keertje vanmiddag. Graag gedaan. Dag. Als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt... krijgen rechters meer tijd om aan een zaak te werken. De Raad kwam met deze toezegging nadat rechters eind vorig jaar... hadden geklaagd over de werkdruk. Joris van de Kerkhof, u hoorde hem al eerder deze uitzending... die is bij familierechter Van Reijse in Utrecht. Druk, druk, druk. Maar Wat merk jij, Joris, van de drukte van de rechter? Hoe druk het nou werkelijk is, is voor mij als buitenstaander... Bert een beetje moeilijk in te schatten. Maar ja, die dossiers liggen hier. En als dat dan in een paar uur weggewerkt moet worden, mevrouw Van Reijse. Ja, hoe doet u dat dan? Is het dan heel snel doorheen lezen en snel een krabbeltje zetten? Ik, ik heb een rooster. Ik, ik werk vijf dagen per week. Um, als je vijf dagen werkt, heb je vier zittingen per week. Vier dagdelen per week. Vier dagen zittingen. Um, en dat is natuurlijk veel. Het is echt een zittingsbedrijf hier bij familie. Je gaat zitting in, zitting uit. En de beperkte tijd die je daarnaast hebt, is voor het voorbereiden van de zittingen. De dossiers lezen. En uh, na, het nakijken van de beschikkingen die de g heeft gemaakt. Nou, Dat krijg je allemaal uh, net voor elkaar in een week. Maar krijg je een bijzonder geval, dan, wordt, dan gaat het wringen. Maar dan leert u ook van... Het is ook waarvoor je doet. Dat zijn wel de leuke zaken. U bent familierechter. Dat is niet alleen voor families. Dat gaat om waarom dan wel? Ja, ja ik werk nu als rechter bij het team familie. De afdeling familie. En dat, uh, Wij doen de echtscheidingszaken met alles wat daarbij hoort. Dus de alimentatie, uh, uh, de omgangsregelingen. Maar ook wat ook bij ons zit, is, uh, zijn uithuisplaatsingen... en onder toezichtstellingen van kinderen. En ook de verplichte opname in psychiatrische ziekenhuizen... En u vertelt er zo rustig over, maar u, u, u gaat wel over, of dat je iemand uit huis plaatst, u gaat wel over heel veel emotie uh, bij mensen. Dan moet je dan zo rustig onder blijven? Wil je het zelf niet mee naar huis nemen? Het is wel handig als je een beetje koel, uh, cool, rustig persoon bent. Maar volgens mij worden daar alle rechters op getest. Dus uh, dat, uh, ja, dat, het is niet handig als je dat mee naar huis neemt. Nee, en beslissingen nemen uh, over anderen. Ja, het, het voelt zo van dat je dat durft. Ja, de, ja. ja. Um, ik heb er zelf niet zo'n moeite mee. Maar nou ja, wat, wat daar heel belangrijk bij is... is dat je, omdat het over andere mensen gaat... over het leven van andere mensen... dat je het echt zorgvuldig doet. Dat je het niet uh, gehaast gaat doen. Um, dat je echt wel de tijd ervoor neemt. Dat is wel heel erg belangrijk. En, en dat was een het beetje dus het geding toen de verhalen naar buiten kwamen... dat jullie het zo druk hadden. Dat je het niet meer zorgvuldig genoeg kon doen. Dat was een zorg, dat is, dat is een zorg... Uh, dat we ons werk niet zorgvuldig kunnen doen. Klein kantoortje? We hebben, onze werkplekken uh, zien er helemaal niet bijzonder uit. Het zijn gewoon kamers, uh, zoals de gemiddelde, het gemiddelde kantoor, denk ik. Uh, we delen de kamers met elkaar. Met z'n tweeën zit je op een kamer. En dat is ook omdat je zoveel op zitting bent. Meestal zit je zelfs alleen. Hoe het er dan precies uitziet, uh, gaan we over een uurtje vertellen... Dan nou, hoort u meer van Joris en familierechter van Reizen in Utrecht. Straks de problemen in het ziekenhuis. De bestuursvoorzitter is geschorst. En nu de problemen op de weg. Nou ja, problemen Jolanda van der Velde. Het valt reuze mee op vrijdag. Valt reuze mee. Ja, 43 kilometer. Daar kan je toch niet echt heel erg ja, nerveus van worden. De uh, meeste vertraging zit nog wel zo'n beetje bij Rotterdam. Daar staan ook de twee langste files van het moment. Beide op de A16. Van Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt op 5 kilometer. En richting Breda tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. De problemen met de poliep op de stem zijn voorbij. En ze heeft een nieuwe single gemaakt: Carol Emerald. En ze heeft daarvoor de hulp ingeroepen. Ook van bandionist Carol Kraienhoff. Luister vooral in het begin, want daar speelt hij op mee. Tangled up. <tok>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 Zo heet hij. Hitpotentie heeft hij. Caro Emerald was dat. Bestuursvoorzitter IJssel Erbudak uh, van het Slotervaatsziekenhuis is geschorst. Raad van Commissarissen verwijt haar namelijk dat ze op eigen houtje onderhandelingen heeft gevoerd met zorgverzekeraars. Dan gaan we over praten met Rinke van de Brink, zorgredacteur bij de NOS. Rinke, heeft ze inderdaad op het eigen houtje onderhandelingen gevoerd? Nou ja, ik zit daar natuurlijk niet bij. Ik weet niet wat uh, mevrouw Erbudak met haar collega bestuurders... en ook met de Raad van Toezicht bespreekt in het kader van die onderhandelingen. Maar het, het is op zich wel een, een uh, beeld wat past bij haar. Zij is een vrij eigengerijde bestuurder... die uh, op een, een bijzondere manier het ziekenhuis leidt. Ja, maar heeft een paar weken geleden, kan ik me herinneren, werd er bekend... dat het Slotervaard ziekenhuis een conflict uh, zou hebben met zorgverzekeraar Achmea. Als je nu gaat nadenken, denk je, heeft dat soms hier iets mee te maken? Nou, dat wordt ontkend, maar het is moeilijk uh, voorstelbaar dat het er niets mee te maken heeft. Want juist in die zaak is zij, uh, zij is de enige ziekenhuisvoorzitter um, die de zaak zo hoog heeft opgespeeld. Er waren op dat moment dat het conflict uitbrak nog... Ik meen drie of vier ziekenhuizen die geen contract hadden getekend. Maar daar gingen de onderhandelingen gewoon door. En Airbudac uh, heeft gezegd: uh, Dit doe ik niet, dit is met te weinig. Um, zij is ook de enige die niet, uh, en het slotenvaartziekenhuis, die niet hun handtekening hebben gezet. onder een akkoord tussen de minister en alle ziekenhuizen in Nederland. om de groei dit jaar van de uitgaven in de ziekenhuizen te beperken tot 2,5 procent. En daarom zei zij steeds: Ja, dat gaat over een gemiddeld maximum. Dus als het, uh, hier en daar is er een ziekenhuis dat niet die 2,5% haalt, dus kan ik meer groeien. En uh, dat schoot Achmea in het verkeerde keelgat. Maar ja, bij het ziekenhuis moeten ze misschien wel een beetje zo denken... want het is natuurlijk een particulier ziekenhuis. Zeker. Het is een ziekenhuis wat van de ondergang is gered door Erbudak en enkele andere financiers. Een van die financiers is juist overleden eind vorig jaar. Dus dat ziekenhuis heeft zich sindsdien niet populair gemaakt bij andere ziekenhuizen in vooral Amsterdam. Die natuurlijk meest van met de slootvaart te maken hebben. Omdat ze dingen die niet per se winstgevend zijn graag aan andere ziekenhuizen overlieten. Daarentegen erg inzetten op zaken waar geld mee te verdienen was. Dat was voor een deel ook echt onzinnige polies. Ten tijde van de Mexicaanse griep kwam het ziekenhuis met een zogeheten grieppolie. Waar meteen een flinke toeloop van mensen naartoe ontstond. Terwijl dat echt eh, in nagenoeg alle gevallen overbodig is om voor griep naar het ziekenhuis te gaan. Alleen als er ernstige complicaties optreden. En dan stuurt de huisartsje wel door. Ja, goed, ze wisten dus op een of andere manier geld te verdienen. Nou is het resultaat van dit conflict waarvan we dus de exacte oorzaak niet weten... maar wel dat EBUDAC geschorst is. Wat betekent dat verder voor de komende tijd? Want het was ook degene, jij zei het net al, die geld heeft gestoken in dat ziekenhuis. Ja, nou ja, dat is onduidelijk. Kijk, het zou kunnen betekenen dat het bijvoorbeeld Achmea, uh, en het Slotervaartziekenhuis... weer gaan onderhandelen zonder Erbudak. Het ligt eraan. Het kan ook zijn dat de Raad van Toezicht tegen Erbudak zegt: Je moet uh, op een andere manier je werk doen. Maar op zichzelf uh, is het prima dat je het zo hoog opspeelt met de AGMEA. Dus dat, dat zal duidelijk moeten worden uit het gesprek tussen de Raad van Commissarissen en uh, bestuursvoorzitter Erbudak. Is die schorsing uh, de opmaat voor ontslag? Kan dat überhaupt... Uh, gezien haar, het feit dat ze ook geld in het ziekenhuis heeft gestoken. Uh, of uh, uh, worden uh, de horloges gelijkgezet en gaat uh, mevrouw Erbudak daarna verder? Uh, gaat het conflict uh, over onderhandelingen met zorgverzekeraars? Uh, gaat het allemaal over die onderhandelingen met Achmea die, mm -hmm. die mislukt zijn? Of juist met degene uh, over de onderhandeling met Mensis... waarmee van de week een contract is gesloten, de NCZ... waarmee de on onderhandelingen nog moeizaam lopen? Misschien is de Raad van commissarissen daar wel niet tevreden over. Dat is... Er zijn veel vragen. inderdaad alleen over ja. meer erbij betrokken worden. Je viel even weg en toen dacht ik... ik maak van de gelegenheid gebruik om te zeggen... er zijn heel veel vragen nog te stellen. Feit is in ieder geval dat ze gesorst is. Dat is het nieuws van dit moment. Aysal Erboudak. Dankjewel, Rinke. Rinke van der Brink was dat. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Overzicht. is Erwoud de Jong. Goedemiddag. Nergens in Europa is de grond zo nat als in Nederland. Dat nieuws van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA... staat op de website van het Parool. Op de kaart die de Europese watersatelliet Esmos in de afgelopen jaren heeft gemaakt... is Nederland een één grote blauwe vlek. Spanje is juist uitzonderlijk droog. Onderzoekers weten nog niet wat de gevolgen zijn van de drassige, drassige grond in Nederland. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, zegt een onderzoeker. Nederland heeft het water goed onder controle. Als het te veel is, gaan de pompen aan. Bovendien zijn er in valleien, voor zover aanwezig in Nederland, geen dorpen gebouwd. Een stormvloed van zee is gevaarlijk voor ons land, maar dat heeft weer niets te maken met de bodem. Rusland is kwaad over de Amerikaanse reactie op de bomaanslag... gisteren in de Syrische hoofdstad Damaskus. Daarover schrijft de Arabische zender Al Jazeera. Bij de aanslag met een autobom kwamen tientallen mensen om het leven. De bom ging af in de buurt van de Russische ambassade in Damascus en kantoren van de baatpartij van president Assad. Rusland wilde dat de VN-veiligheidsraad de aanslag zou veroordelen. Maar de Verenigde Staten hield daar tegen. Rusland beschuldigt de Verenigde Staten van het hebben van een dubbele moraal. De Russische minister van buitenlandse Lavrov is teleurgesteld dat de terroristische actie in Syrië niet kon worden veroordeeld door de houding van de Verenigde Staten. Het Twitter-account van Paus Benedictus, het Pontifex, wordt afgesloten op het moment dat hij zijn ambt neerlegt, op 28 februari om 8 uur s avonds. Dat is nieuws bij onze Belgische collega's van de VRT. Benedictus heeft meer dan 2 miljoen volgers op de microblog-site in het Engels, Spaans, Italiaans en het Latijn. Benedictus begon pas afgelopen december met twitteren of zijn opvolger ook op Twitter aanwezig zal zijn, dat is nog onduidelijk. Tijdens het conclaaf, waar een nieuwe paus wordt gekozen... zal er wel niet getwitterd worden. Zoals Radio Vaticaan meldt, het lijkt ondenkbaar... dat dit populaire en machtige communicatiemiddel... tijdens het conclaaf gebruikt zou kunnen worden. Veel te modern, inderdaad. Uh, dan naar oud. De Langspeelplaat is 65 jaar oud geworden. Dat nieuws is onder meer te lezen op The Register. Een populaire website met technisch nieuws. 65 jaar is misschien niet zo oud als veel mensen denken... maar het was pas in 1948 dat Columbia Records de eerste 12 inch vinylplaat perste die op een snelheid van 33 een derde toeren per minuut moest worden afgespeeld. Obesitas is nog steeds een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid heeft diverse campagnes gevoerd... om vooral kinderen te stimuleren gezond te eten en meer te bewegen. Maar het heeft nog niet erg geholpen. In een nieuwe poging om het aantal veel te dikke kinderen terug te brengen... zijn een paar echte sterren ingezet. First Lady Michelle Obama en Big Bird. Dat is de Amerikaanse pino uit Sesamstraat. Onder meer Sky News heeft het filmpje online gezet. Het is belangrijk om je body moving, every to help keep you healthy. Look, Mrs. Obama, I'm getting moving right now by jogging. There's so many different activities you can do indoors or outside. Now I'm jumping to get moving. Uh, just find an activity that you like. And now I'm dancing. Good for you, Big Bird. Michelle Obama vertelt kinderen hoe ze vooral veel moeten bewegen. Kunnen ze ook doen als door op een fiets te gaan stappen. Sebastian Timmerman bij het WK Korte baan Keirin op dit moment, halve finale. En goed nieuws, want Matthijs Bugli, 20 jaar jong talent uit Haarlem... heeft daar de finale bereikt. Hij wordt tweede in de halve finale achter Maximilian Levy... de winnaar van het Olympisch Zilver. Dus vanavond rond kwart over zeven Bugli in de finale van het Keirin Toernooi. Zometeen van 7 tot 8, manjade. Alles maar dan ook alles over de wonderbaarlijk lekkere keuken van topchef Jotan Otolenghi. The food of Jerusalem is all about big flavors, lots of colors and it's very, very fresh. Luister naar manjade, zometeen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.